8 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaan in Duitsland de stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. Zo'n 62 miljoen mensen kunnen hun stem uitbrengen voor een nieuwe bondsdag. De CDU-CSU van bondskanselier Merkel blijft vrijwel zeker de grootste partij. Maar het is nog onduidelijk hoe de regeringscoalitie eruit gaat zien. Nu regeert Merkel nog met de liberale FDP. Maar als die partij de kiesdrempel van 5% niet haalt... Lijkt een grote coalitie met de Sociaal-Democratische SPD het meest voor de hand te liggen? Vanaf zes uur vanavond worden de uitslagen verwacht. De Keniaanse president Kenyatta zegt dat bij de aanslag gisteren op een winkelcentrum in Nairobi. 39 mensen om het leven zijn gekomen, 150 mensen raakten gewond. Op televisie zei de president dat hij zelf naast de familieleden heeft verloren. Onder de doden is een onbekend aantal buitenlanders. Frankrijk zegt dat twee van zijn burgers zijn gedood en ook Canada meldt twee doden. Vannacht zijn nog vijf mensen bevrijd uit het winkelcentrum. De gewapende aanvallers houden er nog steeds mensen gegijzeld. De islamistische terreurbeweging al Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In China is oud-politicus Bo Xilai veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechtbank zijn alle punten van de aanklacht bewezen. Bo stond terecht wegens het aannemen van steekpenningen, verduistering en machtsmisbruik gold lange tijd als een reizende ster in de Chinese Communistische Partij. Hij was plaatselijk partijsecretaris en lid van het politbureau. Zijn vrouw werd veroordeeld voor de moord op een Britse zakenman. Bo Chilai zou van de moord hebben geweten en geprobeerd die te verdoezelen. In Mexico is het wrak gevonden van een politiehelikopter... die sinds donderdag werd vermist. De drie bemanningsleden zijn bij de crash omgekomen. Ze hadden hulp verleend aan de slachtoffers van de tropische storm Manuel. Mexico werd afgelopen week door twee stormen tegelijkertijd geteisterd... aan de westkust en aan de oostkust van het land. In totaal zijn er meer dan 100 doden... In Mexico is na de stormen kritiek op de overheid losgebarsten. Wegen en bruggen zijn niet goed onderhouden. En ook zijn er bouwvergunningen afgegeven voor gebieden waar het risico op overstromingen en aardverschuivingen groot is. De politie is op wegen rond Eindhoven op zoek geweest naar Ajax-supporters. Die zouden in de stad willen demonstreren... omdat ze de topper PSV Ajax vandaag niet mogen bijwonen. Een treinreis naar Eindhoven is vanwege werkzaamheden niet mogelijk... en burgemeester Van Gijzel wilde om veiligheidsredenen... geen toestemming geven voor een busreis. Ajax-supporters kondigden de afgelopen dagen aan... dat ze in Eindhoven zouden gaan protesteren. Voor zover bekend zijn er vannacht geen Ajax-supporters aangehouden. In Lelystad zijn vannacht vijf woningen ontruimd vanwege een brand. Het vuur brak uit in een voormalig bedrijfspand dat als verloren kan worden beschouwd. Enkele buurtbewoners zijn uit voorzorg uit hun huis gehaald. Er zijn geen gewonden. Kort na vier uur was de brandweer de brandmeester. De oorzaak van de brand in Lelystad is nog niet bekend. De Universiteit van Harvard in Amerika wil met een donoractie 6,5 miljard dollar bijeenbrengen. Met dat geld wil de beroemde universiteit het onderzoek en onderwijs een impuls geven en de huisvesting van studenten op de campus verbeteren. Harvard is de rijkste universiteit van de Verenigde Staten. Het is voor het eerst in tien jaar dat de instelling een geldwervingsactie houdt. De miljarden moeten in 2018 binnen zijn. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De zon schijnt het vaakst in het binnenland. In de kustprovincies kans op mist, nevel en laaghangende bewolking. Bij mist wordt het aan zee 16 graden. In het binnenland kan het 19 tot lokaal 22 graden worden. Morgen en dinsdag blijft het droog nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.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 Het altijd groene regenwoud in de Amazone wordt bedreigd door droogte, extreme regenval en vuur. Klimaatavonturier Bernice Notenboom dringt samen met wetenschappers diep door in de Amazone. Vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2 extreme expedities in klimaatjagers.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 dramatische wolkenpartijen en bomen die al op verkleuren staan... en sprevenzwermen en burrelende herten. Maar wie het kleine niet eert, u snapt het wel... we kijken nu om acht uur is even omlaag naar het kleine... naar de waterplassen en de slootjes hier eerbij naar de meer... waar wij nu zoveel schaatsenrijders zien. U weet wel van die kleine, smalle waterinsecten een paar centimeter groot, die zo heel snel rrt rrt over het water schieten. En zo'n schaatsenrijder die heeft zes poten, vier grote, twee kleintjes vooraan... en uh, die maakt zelf kleine golfjes op het water. En daartegen zet hij zich af en zo komt hij vooruit. En momenteel kun je er veel zien, want um, de, de, de dieren die je ziet... die zijn nu in de volwassen fase, de imagofase... En als ze volwassen zijn, zo gaan ze de winter in. En de soorten die je nu ziet, dat zijn uh, uh, onder andere de soort die uh, heel groot is. De grote soort die komt steeds meer voor in Nederland. Nou, de Gerris paladum heet die. Nou, dat is handig voor de natuurliefhebber. Kan je makkelijk kijken. De Gerris paladum. Oh, er zijn er nog een paar. Rrt, rrt. Goedemorgen. Ja, en voor de halfwakkere luisteraar onder ons, het is dus niet zo dat er al geschaatst kan worden hier bij het uh, nadermeer. Schaatsenrijdendjes. We hebben het over die kleine beestjes dus. Nou, het is verder een uitzending met een uh, internationaal tintje vandaag. Ontdekkingsreiziger Arita Bayens neemt ons mee naar het Altai-gebergte op de grens van Mongolië en China. Emeritus hoogleraar Arctische Studies Laurens Hakkenboord laat zijn licht schijnen over de Russische boorplannen in het Noordpoolgebied. Maar ook genoeg oer-Hollandse wildernis op het programma. Onderwaternatuur in de Noordzee bijvoorbeeld. Een columnist met groene vingers, Alma Huiske. En we blikken vooruit op die grote filmpremière morgen dus. De première van de spectaculaire natuurfilm De Nieuwe Wildernis. Wij zijn, wie zijn wij? Menobent. Menobent. Oh, je microfoon stond nog niet open. Wij zijn binnen Bentveld en Janine afringen. Tot tien uur zijn wij. Vroege vogels. hoorde het vierde deel uit de sinfonia. Die Concerto Grosso in E. Groot van de Italiaanse componist Alessandro Scarlatti. Morgen gaat hij in première. De nieuwe wildernis. Het belooft met recht een bijzondere film te worden. over grootse natuur in een klein land. Maar de Oostvadersplassen stonden de afgelopen jaren. natuurlijk ook garant voor discussie. Discussie over het welzijn van de vele grote grazers in het gebied. Discussie over de hoeveelheid grote grazers... ten opzichte van de bijzondere vogels die op die manier in de verdrukking komen. Kortom, als er nog één moment is om deze hete hangijzers te bespreken... met de makers van de film, dan is dat nu. Rob Uiter is met cameraman en veldregisseur Ruben Smit... de Oostvaardersplassen ingetrokken. Kijk, wat ik hier Hier op mijn vinger heb ik nu een... Oh, een mooi witje. Ja, en weet je, het is, een, het, is het mannetje van het klein geaard, het witje. En je ziet dat hij helemaal afgevlogen is. Ja, die is echt helemaal rafelige vleugels. Ja, helemaal rafelig, inderdaad. Hij kan bijna niet meer vliegen. Maar dit is, dit is tegelijkertijd ook weer zo mooi voor, voor deze tijd van het jaar. Want die, die mannetjes die hebben zich helemaal kapot gevlogen... om bij die vrouwtjes in de buurt te komen. Die vrouwtjes die zitten lekker de hele tijd een beetje te, te fourageren... op die akkerdistel die hier overal om ons heen staat. Maar die mannetjes proberen daar de hele tijd bij in de buurt te komen... en maar te paren. Het was een beetje pech voor ons. Vorig jaar in de zomer toen we veel gefilmd hebben. Toen uh, was het net het jaar ervoor. Het voorjaar daarvoor was het heel. Vooral ook de winter heel nat geweest. Waardoor heel veel van die uh, akkerdistels uh, beschimmeld raken. Die zijn heel gevoelig voor schimmels. Waardoor we ook niet meer die shots konden draaien. Van wat we nu wel zien. Namelijk een soort van zee van witjes. Die boven die. Het sneeuwt af en toe bijna. Het, het, het gonst terecht van. Ja, ja, ja het is ongelooflijk. Het, het dwarrelt. En ik heb hier ook wel eens gereden. Dat ik dan over zo'n paadje reed en dat dan leek het wel alsof ik door ja, een soort sneeuwstorm reed in de zomer. Dat is grappig hè, want uh, Oostvaard is plassen dan denk je aan die, die enorme massaliteit ja. van ganzen en grote grazers en zeearenden. En waar ja. duik jij op? Op die witjes. Ja, maar dat is zo, het maakt het ook zo mooi. Want, uh, want het, is, uh, het begint als het ware bij die insecten, het begint ook bij die hele kleine beesten. Het begint bij watervlooien, het begint bij de rupsen van koolwitjes, het begint bij... Uh, de, de, de groene sabelsprinkhanen, het begint bij uh, uh, regenwormen, weet je wel? Daar, daar, daar, daar, ligt, daar ligt de basis van het systeem. En als je, uh, nog los van het feit of het belangrijk is voor het systeem, is het vaak ook esthetisch gewoon waanzinnig om te zien. Kijk, als je goed kijkt naar de dans van, van, van het koolwitje, en je ziet dan, het is bijna een soort Braziliaanse... Danseres, die, die groot als het ware de kont omhoog. Als ze zich aan het voeden is. Ja, en als je dat in slow motion ziet. Nou, dan weet je helemaal niet wat je ziet. En, dat, en dan ook nog eens duizend keer. Ja. Maar. Dus ja, voor mij is het gewoon het voorbeeld van. Het kleine niet, klein niet eert is het grote niet eert Ook dat is Oostvaardersplassen. Ja, ja juist. weet je de, de hoeveelheden karpers kunnen hier alleen maar komen. Omdat er heel veel muggenlarven zijn. En daardoor zijn er ook uh, uh, zeearenden... Over die zeearenden gesproken. Over, over, een, over een korte tijd zijn we natuurlijk allemaal echt weggeblazen van de prachtige indrukwekkende beelden. Dus als we dan nog kritisch willen zijn, dan moeten we het nu kort van tevoren ja. even doen. Die, die zeearend... Dat is een beetje een pijnpuntje. Ja, dat blijft. Ja, ja Ik zag hem net ook weer, dit jong uh, prachtig overkomen. Hij um, zit niet in de film nauwelijks. Uh, nee, hij zit een beetje in het begin en hij zit op het eind. En, en, en ik had natuurlijk zo graag die hele familie erin gehad. En het opgroeien van het jong. En hebben we ook alles voor gedaan. Maar op een bepaald moment moet je ook de keuze maken. van ja, Als je nu doorgaat met uh, alleen maar proberen om op een onverantwoorde manier... opnames te maken van arenden. En daar bedoel ik mee echt in het broedseizoen nog hutten gaan versjouwen met alle risico's van dien. Ja, dat wilde ik gewoon niet op mijn geweten hebben. Want dat was er aan de hand. Jullie hadden een hut op een verkeerde plek staan... zodat jullie uiteindelijk het nest niet goed konden filmen. Het is nog veel dramatischer. We hadden eerst het nest uh, heel voorzichtig benaderd... door in november al een hut te bouwen. Dan beginnen ze vaak half december met de, het opbouwen van het oude nest. Maar op een bepaald moment is toch ik denk dat het toch die vrouwen zijn. Het zijn altijd die grote vrouwen die besluiten dat. Die hebben die besloten van, ja, ik wil toch het nest ergens anders uh, gaan maken. Dus binnen no-time werd er een, een tweede nest gemaakt. En tot overmaat van ramp was het nog dat zelfs het jaar erop dacht ik van, nou, we hebben nog een voorje, we hebben nog een kans. De toren staat er nog. Het gebeurt vaker dat hij een tussenjaar ergens anders zit. En ik zal nooit vergeten dat ik in de winter, de afgelopen winter, hier reed met André Kuipers, de astronaut, en ik wilde hem graag het nest laten zien. En toen was het de nestboom nog omgewaaid ook, <laughs> Toen dacht ik van... Nou, dit is voor mij het signaal, Zeearend gaat niet lukken. Goed, als we dan toch uh, even kritisch zijn. Uh, de Oostvaardersplas uh, is in Nederland ook synoniem geworden met de discussie. Ja. Discussie over dierenwelzijn, uh, de ja. hoeveelheid grote grazers... Ja. ten opzichte van bijvoorbeeld uh, het aantal bijzondere broedvogels. Ja, ja dat, is, dat is een discussie die, uh, die zul je altijd hebben. Kijk, ik, ik zie dit gebied als ecoloog zijnde... heel erg als een gebied waarvan, waarvan we heel veel kunnen leren... En we hebben inderdaad geleerd dat je de eerste jaren... nadat de echte aantallen grote grazers toenamen... dat die grote ruigtes waar we nu middenin staan... en overigens ook paapjes zagen. Nou, dat paapje was een broedvogel hier, maar die is vertrokken... omdat die ruigtes uiteindelijk verdwenen. Maar eh, ruigtes zijn een stadium in de ontwikkeling van de vegetatie. Iedere ruigte wordt uiteindelijk bos als je het niet begraast. En als je het wel begraast, zal het uiteindelijk wat meer richting grasland gaan. Dus die paapjes, om een voorbeeld te geven... die hadden je toch niet eeuwig gezeten. En dat is iets wat mensen zich moeten realiseren... is dat natuur geen statisch stadium is wat je fixeert. Nee, over vijf jaar is het in een dynamisch systeem... als de Oostvaardersplassen gewoon weer anders. En dat is nou juist het mooie van natuur. Dus... Eh, we moeten in Nederland een beetje af van het idee van nou, we hebben heide en over 20 jaar moet het ook weer heide zijn. En over 50 jaar moet het ook nog heide zijn en over 100 jaar moet er ook nog heide zijn. En dan moeten er dan ook nog zoveel tapuiten op zitten en zoveel zandhagedissen. Nee, je moet zorgen dat er een ruimtelijke dynamiek ontstaat. En dat is wel iets wat ik heel erg graag zou willen dat mensen dat ook gaan zien na het zien van de film. guitarist Itza Elias speelde een fragment uit het Andante Favori van Ludwig van Beethoven. Een van de drijvende krachten achter de film De Nieuwe Wildernis. We hoorden net natuurlijk de maker Ruben Smit. Eh, maar een van de drijvende krachten achter die film, eh, achter de schermen, is eh, media tycoon Lex Harding. Op de poster van de film eh, staat hij officieel als associate producer. Wat heeft hij met natuur? En die ratstak staat met boswachter Leo Smits van Staatsbosbeheer en Lex Harding midden tussen de koningspaarden in de Oostwaardersplassen. Ja, dit is het wel, hè? Ja? Ja, dit is, dit is echt zo mooi. Al die paarden en dan zo zo'n spreeuwen die gewoon uit het niets tussen die, tussen die distels vandaan komt. Zwalen we die er overheen scheren. Want die paarden hebben, die, die brengen natuurlijk veel uh, ongedierte mee. Vliegen, uh, die paarden stront zitten natuurlijk vliegen. Maar die paarden zelf hebben ook veel last, normaal gesproken, van, van, van dazen. Ja, die vogels die vreten dat weer op. Lex Harding, menig mens kent jou nog van Veronica, de top 40. Je bent mediaondernemer of was mediaondernemer. Je hebt uh, radiostations opgezet, uh, televisiestation. Maar wat heb jij nou met. De Oostvaardersplassen. En wat heb je met de film, De Nieuwe Wildernis? Uh, wat ik met uh, de film te maken heb, is... Uh, dat is eigenlijk vrij simpel. Tom Okkers, de producent. Dat is een, uh, een vriendje van me. Die heeft vroeger ook bij Veronica gewerkt. En uh, die spreek ik regelmatig. En hij kwam met het plan van de Oostvaardersplassen. Uh, kan dat wel, kan dat niet. Ik krijg die financiering rond. En, uh, ik, ik was direct enthousiast. Want ik, uh, ik hou van de natuur. Uh, ik ben geboren in Boskoop. En daar zat ik altijd al in slootjes te poeren en te roeren en te rommelen. En met een kano langs de akkertjes. Ja, dus um, het gesprek uh, kwam op de film. En dan krijg je de kip-ei-situatie. Dat is met films altijd zo. Van, uh, we kunnen hem wel maken. We hebben de financiering hier rond. En als we de financiering rond hebben, dan, uh, dan zijn we twintig jaar verder. Dus ik heb dat zetje gegeven. En daarmee uh, in ieder geval mogelijk gemaakt dat die film op tijd gemaakt kon worden. Maar er is nog iets anders, Lex, want we zijn met de wagen van Leo... van Staatsbosbeheer hier het terrein ingereden. De Oostvaardersplassen, een Land Cruiser. Met zo'n auto ben jij een paar jaar geleden vier maanden door Afrika getrokken. Ja, ik heb vier maanden door Afrika gereisd met uh, de sterkste auto ter wereld. Inderdaad, een uh, Land Cruiser. En die heb ik beschikbaar gesteld voor de film. En die heeft hier anderhalf jaar rondgereden. Uh, en van daaruit zijn uh, opnames uh, gemaakt... Nou, ik moet zeggen, hij uh, staat nu bij de garage. <laughs> hij moet een, er moet het een en ander aan gebeuren. Hij is goed gebruikt. En die paarden. Deze is wel heel uh, vriendelijk. Ja, je hoort het niet, maar we staan ogen in ogen hier bij wow. de paard. Hij komt Prachtig. bij jou ook even snuffelen. Ja. Hallo. Ik zit even aan de microfoon. <laughs> ja. ja. Deze Henk, die dacht van, uh, jullie zijn in mijn territoria en uh, ik kom jullie ook eens even begroeten. Prachtig, mooi. Maar zo te zien zijn we een goed volk. Ja, het leek wel een welkom. Ja. <laughs> ja, ja, Bijzonder moment. Dit soort bijzondere momenten, zitten die ook in de film? Ja, dat is een aaneenschakeling van, uh, ja, van bijzondere ja. momenten. Zijn ze op de hoogtepunten uit? Ja. Ja, hoe lang is die gedraaid? Twee jaar? Ja, dus twee jaar uh, is, er, is er gedraaid. En, uh, cool. ja, het zijn een van prachtige beelden. Dat, dat zonder meer. Maar er zit ook een verhaal in. He, er wordt een, uh, een veulen gevolgd. Ja, het, het, het zijn de seizoenen, je gaat mee met de seizoenen. Wat mij vooral wat ik, wat ik heel tevreden over was na, na afloop van de film... was het evenwicht wat erin zit. Want je hebt leven en dood. En je kan een, uh, een afschuwelijke film maken met allemaal stervende dieren... En, en felviezigheid. En je kan een hele lieve, prachtige, uh, gezellige film maken... met, met jonge beestjes en, en, en, en kwekende eendjes en dergelijke. Maar... Alles wordt getoond in die film. En dat in een mooi evenwicht. Nou, dat, dat, daar was ik het meest tevreden over. Ja, en dan er zitten qua beelden, zitten er zulke dus prachtige dingen in. Zo'n ijsvogel die het water induikt met een visje overkomt. En, maar het visje dan ook netjes aan zijn, aan zijn vrouwtje geeft, of aan zijn kind. Dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet, maar in ieder geval aan een ander vogeltje. Ja, dat zijn allemaal hele, hele mooie momenten. Ook de dood? Ook. Het, het sterven van een, uh, van een hert zit erin waarbij je echt het oog ziet verglazen. Je ziet het leven eruit wegtrekken. Ja, dat zijn emotionele momenten. Wel heel mooi. Die, die cirkel, die, uh, die komt steeds weer terug. Cirkel leven, dood, eten. Ja, heel mooi. Gegeten worden. Ja. Gegeten worden, ja. ja. Nou was er ja. nog maar een paar jaar geleden toch enorme discussie ja, over dit gebied. Over met name het lijden en het doodgaan van de dieren hier. Denk je dat deze film ertoe zal bijdragen dat die discussie zal verstommen? Ja, ik denk het wel. Uh, wij hebben natuurlijk al, al jaren dit verhaal verteld. En ja, dat... dat... Dat blijft toch uh, gewoon je, uh, gewoon, daar word je in achtervolgd. Zo van als er weer zo'n winter is geweest. Van nou, die in de is toch aardig weer wat aan de hand. En nu merk je ook al gewoon dat mensen gewoon zeggen... en die hebben dan een stuk van die film gezien bij de Wereld Draait Door. Of, of, of noem het maar op, tijdens de Beurtver. En die zeggen toch gewoon, ja, zo hebben we het uiteindelijk nog nooit gezien. Die prachtige beelden, dat het bij jullie zo is. En uh, ik, ik hoop gewoon van, uh, en dat, dat merk ik gewoon aan mezelf. Je ging eerder altijd in de verdediging. En nu heb je gewoon uh, van, van, van, van, ja... Uh, het is gewoon zo. En laten nu andere mensen die laten dat uh, zien. En ik denk dat de, de, de deze film dat gewoon, uh, ja, het, verhaal, het echte verhaal wordt gewoon verteld. En dan uh, mag je zelf zien wat er gewoon mee gebeurt. Ik zie dat er al een beetje onrust ook is met, onder die paarden. Een beetje aan het knokken, daar daar zijn er twee. Een beetje aan het bakkeleien. Gewoon lekker aan spelen. Dan kun je... Heerlijk. Maar dacht je niet na die, je kwam na die reis door Afrika? Kwam je hier en dacht je: wel, Verrek. Dit hebben we gewoon ja, in ja, eigen ja, land, ja, ook. Ja, ja maar dat, dat is precies wat ik. Uh, uh, wat zo is. Ik kwam uh, terug uit Afrika en vrij snel daarna was ik hier. En. Uh, ja, toen maakte ik inderdaad direct die vergelijking met uh, de Serengeti en andere natuurparken. Ongelooflijk veel dieren op een, uh, op een kleine oppervlakte. Nu nog die leeuwen hier, hè? Ja, de wolven. De wolven, de wolf. De wolven ja. Ja. ja. Hij is helaas, uh, in, in, in Luttelgeest is die uh, geëindigd. Hij was net op weg. Hij was al weg, hij was in de ja. de Dus het zou maar kunnen zijn dat je komende winter hier wolvensporen zou ja. aantreffen. Ja. We gaan het beleven. Ja. Lex Luttelgeest, het is onthoep. Ja, ja, dat klopt. Het, is vlakbij. het ja. is vlakbij. En dan moet er een nieuwe wildernis deel 2 komen. Met de wolf. <laughs> Die zou wel in grote delen zou die toch wel hetzelfde zijn als, als deel 1. Maar het, het is natuurlijk wel heel aardig om, uh, om over 10, 20 jaar uh, uh, nog eens te bekijken hoe het, uh, hoe het zich ontwikkeld heeft. Want het staat hier niet stil. Wat was dat voor kreet? De leidhengs die zegt van uh, jongens uh, kom op uh, in de haren van uh, kom op deze kant op. Want je ziet ze nou uh, gaan bewegen. En zo die paren die komen dan van achter ons zo naar voren toe. Je moet het zien, hè? Je moet het zien. Ja. Komen kijken. Hier of in de bioscoop? Nou, dat, kijk, uh, eigenlijk uh, zie je het beter in de bioscoop. Want daar zie je de hoogtepunten. Hier, is het, hier ervaar je het mooier. Het uh, dus om je, je heen. Een, ja, hier heb je een rond horizon. En, maar als je echt de hoogtepunten wil zien, dan moet je naar de bioscoop. Ja, en dat kan vanaf komende donderdag, 26 september... dan draait De Nieuwe Wildernis in meer dan 90 bioscopen door heel Nederland. Dus vast ook bij u in de buurt. Ik ben Lulu Wang en ik verzet me tegen kinderarbeid. Lulu is klant bij de ASM-bank. Die steunt, mede dankzij haar, projecten... waardoor kinderen in ontwikkelingslanden naar school kunnen.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 Het NOS-journaal. Turkije zal door de vooroordelen in de EU... waarschijnlijk nooit lid worden van de Europese Unie. Dat heeft de Turkse minister van Europese Zaken gezegd... in een interview met de Britse krant The Daily Telegraph. Het is voor het eerst dat Turkije erkent... dat de onderhandelingen met de EU waarschijnlijk op niets uitlopen. Turkije begon in 2005 toetredingsonderhandelingen met de EU... maar die zitten al jaren in een impasse. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. De partij van bondskanselier Merkel, de CDU-CSU... blijft vrijwel zeker de grootste. Maar het is de vraag of ze door kan met de coalitie met de FDP. Vanaf zes uur vanavond komen de uitslagen binnen. De bomaanslag gisteren in een winkelcentrum in Nairobi heeft 39 mensen het leven gekost. En er worden nog steeds mensen gegijzeld door moslim-extremisten van Al-Shabaab. Afgelopen nacht zijn nog wel vijf mensen bevrijd. Bij de aanslag in Kenia zijn zeker vier buitenlanders om het leven gekomen. In China is oud-politicus Bo Chilai veroordeeld tot levenslang. De rechtbank acht hem schuldig aan corruptie, machtsmisbruik en verduistering. Bo lange tijd als reizende ster binnen de Chinese communistische partij. Het weer, het is bewolkt en nevelig. In de loop van de dag gaat vooral in het binnenland de zon steeds vaker schijnen. Bij hardnekkige bewolking wordt het aan zee 16 graden. In het binnenland wordt het 19 tot lokaal 22 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke wind. Morgen en dinsdag houden we droog nazomerweer bij maximaal van 18 tot 21 graden. Het schijnt dat ik al jaren niet meer enthousiast heb geklonken. Dus let nu op.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 Handig als uw zicht belemmerd wordt door bijvoorbeeld het bestelbusje naast u. Ontdek alle innovaties van de Volvo V40 op volvocars.nl Ontdek onze lage premie. National Academic. De verzekeraar voor hoger opgeleiden. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op volvocars.nl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 Q helpt telefonisch, online of bij u op de zaak. En zorgt dat u snel verder kunt. Maak kennis met onze Q-experts op kpm.com slash Q. KPM doet het gewoon. dikke drie minuten over half negen. Tijd voor de columnist. En dat is vandaag. Asma. de Ja. Ja. Ja, en wie Alma Huiske zegt, zegt groene vingers... die graven en vroeten in de Groninger klei. Om bloembedden te vormen, wortels te poten... Uh, wortelspoten? Poot je die? Wortels te zaaien of aardappels te rooien. Maar Alma laat vandaag de groente voor wat hij is. Vandaag is Alma van de varkens en de bijen. Bang voor bijen. Ooit interviewde ik hem op zijn varkensboerderij in Essex, Oost-Engeland. Jimmy Dogherty, de wetenschapper die het laboratorium verruilde... voor het boerenleven omdat hij de op een varkenshaar na uitgestorven Essex pig terug wilde fokken. Dat lukte hem, zoals we weten uit zijn boeken en televisieseries. Naast befaamd varkensboer is Jimmy ook insectoloog en immens bijenliefhebber. Dus knort het op zijn boerderij van de pigs en zoemt het er van de bijen. Een uitnodiging om honing te verzamelen bij de wilde reuzenbijen... in de Nepalese bergen pakte hij gretig aan. Vandaar is honingwinning een jaarlijks ritueel feest... Maar niet zonder gevaar. Honingjagers worden door dorpsgenoten aan touwen neergelaten vanaf een rotsplateau, onbeschermd door imkerpakken, bungelen ze pal voor de gigantische nesten van die reuzenbijen, tientallen meters boven de aarde. Met messen aan stokken snijden ze er verhipte handig stukken vanaf die naar boven worden getakeld. Zo ook Jim. Dankzij een cameraatje op zijn imkerpak, hij wel, zagen we hoe hij bungelde en peentjes weten, doodsbang om te vallen. Bovendien, meldde hij in beeld, als je zeven keer door zo'n Nepalees reuzenbij wordt gestoken, ben je kennelijk ook dood. Auw, dat was nummer drie. Angst voor de bij ken ik. Ondanks het feit dat bijen mij fascineerden en we al jaren een kast lies bijen in de tuin hebben staan, zweet ik eveneens peentjes toen imker Johan, de eigenaar van het volkje, op een dag een extra imkerjack met kap meenam. Ik wist wat dat betekende, mijn vuurdoop bij de bijen. Tot dan toe had ik altijd al van een veilig afstandje toegekeken... als hij in de bijen werkte. Maar ik hees me in het jak en volgde hem naar de kast. Rustig legde Johan van alles uit... maar van de zenuwen hoorde ik alleen maar keihard... en ook tik, tik, wanneer een bij tegen mijn gaaskap vloog... op luttele centimeters van ogen, neus en mond. Opeens speurde ik weg en stroopte pak uit. Precies vijf minuten volgehouden banger ik. Maar kijk, we zijn een paar jaar verder, ik heb een eigen imkerpak, voer kleine klusjes bij de bijenkast uit... en heb mijzelf aangeleerd tegen de bijen te praten als ik ze benader. Dat scheelt volgens mij. Bovendien zijn onze geleende karnika's het zachtaardigste bijenras ter wereld. Dus waar heb ik het eigenlijk over? Afgelopen jaar volgde ik de cursus Biodynamisch Imkeren. Ja, beste luisteraars, er zijn vele wegen die naar Rome leiden... en deze bevalt mij het beste... Tijdens de slotbijeenkomst, op een mooie zomerse dag in september... kreeg ik een volk cadeau, compleet met kast. Het voelde of ik jarig was. Dankzij de cursus en dankzij dat volk... is mijn respect voor de bij en de imme, zoals het volk heet... alleen maar toegenomen. En sinds ik weet dat je een bijensteek met uiensap kunt behandelen... kweek ik vlakbij de kast een rijtje knappe uien. Mijn bijen-ehbo heb ik bij de hand. Overigens bestaat er nog een methode om jezelf als imker te vrijwaren van steken. Ervaren Ierse imkers begeven zich zonder kap en pak onder de bijen, maar halen ter bescherming eerst hun handen langs de buik van een drachtige zeug. Die geur houdt de honingbij wel op afstand. Ik zal de tip even aan Jimmy doorbrieven, mocht hij weer naar Nepal reizen. Drachtige zeugen heeft hij immers genoeg op zijn boerderij. Wellicht kan hij als ex-laborant een meeneembaar extract van die geur destilleren. Een soort eau de parfum de porc. Vijf jaar geleden begon natuurmonumenten in Flevoland... met de aanleg van het zogeheten Klimaatbos. Een bos in de vorm van Nederland. En bedoeld om CO2 op te slaan. Symbolisch dan, want 80.000 bomen en struiken... zijn goed voor hooguit 20 huishoudens. Ja, voor 20 huishoudens aan CO2-uitstoot, voor de duidelijkheid. Hoe dan ook, voor natuurmonumenten aanleiding... om al die mensen die hun eigen boom hebben geplant uit te nodigen. Ook vroeger volgens was erbij vijf jaar geleden... Vanuit een uh, energiecentraal huisje Zo overzag Andrea van Pol toen een akker met sprieten. Veel meer gras was er toen nog niet. Hoe staat het bos er nu bij, vijf jaar later? Jeanette Paramoor maakt een wandeling samen met boswachters Areboonstra en Ruben Kluit. Die sprietjes van 10 meter hoog, dat zijn de sprietjes die we vijf jaar geleden geplant hebben. En toen waren ze net een meter. Ongelooflijk. Het is echt een bos al, hè? Ja, het is al echt een uh, heel groot bos aan het worden. Dat, dat is het voordeel als je op de kleigrond wat plant. Het gaat razendsnel. Uh, nou, deze hier met die rode bessen, dat is een hele mooie. Dat is de uh, Gelderse roos. Dus dat is al een hele leuke plant. En we kijken hier tegen uh, Hazelaar en Iep. En zoete kerst zie ik staan en eik. En aan de overkant is ook nog Klimaatbos. Dat zijn de eilanden. Aangeboonstra, boswachter geweest hier ook, hè? Ja. Wat is dit, zei je? Hier tegenover zien we de eilanden. We zijn daar uh, met schiermonnig begonnen. De afgelopen jaren hebben we tussen de eilanden wat geulen gegraven... zodat de eilanden ook beter zichtbaar zijn. En wat we hier voor ons zien is een nieuwe waterloop. Uh, en we hebben gekozen om dat uh, door het te leggen, ja, zodat de Waddenzee, IJsselmeer en Markermeer nu uh, nat zijn. Precies, wat, wat is Nederlands zonder water, hè, Ruben? Nou, dat, dat kennen we bijna niet in Nederland. Nee, dus. nee dit is een uh, enorme verrijking van het hele, uh, hele plan eigenlijk. Ja, want water trekt natuurlijk ook weer allerlei soorten aan. Water trekt heel veel soorten aan en dat zagen we ook gelijk. Het meest leuke is eigenlijk dat we al recent een uh, otterspoor hebben gevonden hier uh, langs het water. Ja, het eerste wat gebeurde toen het water ging stromen was een bever. En die bever die ging naar Tessel toe. Uh, de eerste <laughs> bever op Tessel. Dus. Ja, die wat bever toen, ging naar Texel toe? Wat, wat er toen gebeurde... Hij, naar de gelijk een ei om. dus je zult daar vijf jaar geleden een eigen plant hebben op. Te Ach jee, ja. dan ligt hij nu plat. En we gaan nou het hart in. Oh, het donkere bos in. Nu gaan we het donkere bos in, ja. Ik weet niet wat ik zie, echt. Ik heb hier vijf jaar geleden gestaan. Het was een akker. Ja, en het waren boompjes van een pink dikte. Ja. En uh, nou, we staan nu inderdaad bij een boom die, die je, kan je, je bijna uh... niet met je handen omvatten. Ik uh, steek uh, mijn handen om. handen om een stam, hè? Ja, en ik, ga gewoon, ik omklem dus de boom. En dat kan nog net, volgend jaar, kan net ja. volgend jaar niet meer. Dus dan is hij hoe dik? Ik denk dat de omtrek ruim 25 centimeter is. Dat was dan een wat groter exemplaar. Maar ik zie links en rechts natuurlijk ook wel wat sprieterige bomen nog. Uh, ja, dat is er in de natuur. Er zijn bomen die altijd wat sneller groeien dan een andere boom. Ja. Dus, dus dat hou je altijd. En dat zorgt ook voor de variatie die je wil hebben als, uh, voor in de natuur. Ja, nou, hier wordt het ineens weer een stuk lichter, hè? een berkenbosje ja. of zo. Ja, een berkenbosje inderdaad. En die laten veel meer licht door. En dan zie je ook dat er veel meer kruiden ondergroeien nog. En dat het niet zo kaal is meer. Ja. En volgens mij zie ik hier om de hoek al de open plek komen. Hier stond het huisje. Hier stond het huisje. Echt hoor? Ja hoor. Nou, ik kan het dit, bijna dit, niet geloven. Dit, dit was de plek waar, waar alles gebeurde ja, in, die, in die plantweek. Vijf jaar geleden, gewoon een open, kale akker. Zag je een huisje staan in het midden. En nu staan ja. we op een open plek in een echt bos. Ja, zo hard gaat het hier. Had je dat verwacht? Ik had wel verwacht dat het snel zou groeien. Maar deze snelheid die verrast mij toch absoluut. Als ik, uh, als ik denk dat het vijf jaar geleden is... dan. Uh, ja, dat verbaast me dit wel. Toch die vruchtbare grond dan? Dat is zeker die vruchtbare grond, ja. En je stond dus op een akker waar uh, een boer jarenlang uh, op gewerkt had. Dus er ja. uh, zat best wel wat voedingsstoffen in de grond. Dat zie je nou. Nou weet ik dat we hier dus ook wat boompjes hebben geplant. Maar ik heb geen idee meer waar jij aange, Weet je dat nog, waar we ongeveer stonden? Nee, daar, daar heb ik geen idee van. Volgens mij was het, als hier het huisje stond, een beetje... Die kant op. Wat? Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Dat was, dat was het plant, vaak wat we die, die zondag gepland hebben. Je weet niet meer welke bomen het zijn. Sommige bomen, er staat toch een badje bij, of er hangt een labeltje in, of er staat een popje naast. Of... Nu ook moeilijk te zien, want al die brandetels uh, eromheen, dat nodig ook niet uit om het bos echt in te gaan. Ja, nee, dat is jammer. Het... Nou, ik had even onze, onze, onze eigen bomen terug willen vinden. Ja, dat zullen heel veel mensen die zullen dat idee wel hebben. Maar... Nou, we gaan even door over dit pad. Misschien, dit is een wandelpad, hè, denk ik. Ja. Wat ik ook zag op het ontwerp was een klein hoekje van het bos en het heet Warme Woud. Hè? Ja, dat was het uh, Warme Woud. Dat was een, uh, een stukje waar we de toekomst eigenlijk van Nederland uh, weer wou geven. Of de Nederlandse natuur, de Nederlandse bossen. Uh, in een situatie dat de klimaatverandering verder doorgaat. Uh, en we daar te weinig of, of niks aan zouden doen. Zo eens gaan kijken. Wij gaan kijken ja, ja. hoe het Warme Woud erbij staat. Hé, hey, kijk. Ik zie daar wat hangen, hè? Ja, inderdaad. Nou, Zullen dat... kijken? Ja. Er hangen een paar uh, tekeningen aan of zo, lijkt het wel. Ja, van... Staat Federa, dat denk ja. ik. Ja. En een mooie tekening. Dus ik denk dat dit is inderdaad zo'n boom is waarvan de mensen weten dat hij van hun is. Ja, en dat willen ze ook graag uh, terugvinden ja. dus. En Delphine, en Federa Delphine. en Delphine. Ja. En die, die hebben het... deze boom geplant. Ja, en dat was een linde. En daar hangt er... Oké, okay, nou, riem ja. eromheen. Ja, ja. <laughs> dat, dat is denk ik om hun boom te herkennen. Dat hadden we ook moeten doen, vijf jaar geleden. Ja. Wat suf nou van ons. Hier heb je mollengang. Dus je ziet gewoon dat het hele bos uh, leeft van de natuur hè, door die jaren heen. We hebben net ook al reënsporen gevonden. En de vos kan je hier zien. Mm -hmm. En zeker als je hier in de winter bent. Het heeft net gesneeuwd. En je komt hier dan als een van de eerste bezoekers overheen. Ja, dan is het de witte laken één sporenbed van de dieren die hier zitten. In het voorjaar met de vogels die hier zitten... Dat ja, dat is hartstikke leuk om dat mee te maken. Ja, we hoorden de jiftje daarnet, maar wat zit er nog meer? We zitten hier uh, als broedvogels nachtegaal, boompiep. We hebben hier de kneuven we zitten hier. We hebben grasmussen, heel veel. En je loopt nu eigenlijk ook weer tussen een zoom van struweel... van planten en struiken die hier dus allemaal aangeplant zijn... met sleedoorns aan de ene kant. En qua kruiden zie je berenklauw en brandnetel. Het is nu allemaal een beetje uitgebloeid aan deze kant... Maar van de zomer is het, was het hier echt één grote wolk van vlinders. Hier hebben we het warme woud. Het is een, uh, een bosje. Het is een bosje, hij loopt wat ietsjes meer door. Maar ja. we staan nu inderdaad tussen de, de soorten van het warme woud. De acacia, uh, de vederesdoorn. En we staan inderdaad tussen de bramen, dat is de kobra. Dat is een speciale soort die echt ook in het zuiden voorkomt. Ligt het aan mij of is het niet echt een florisantwoud nog? De acacia die doen het wel, maar ja, vergeleken met de rest van het bos uh, zie je wel dat ze nog wat achterblijven. Ja, dus dat is eigenlijk goed nieuws, hè? Ja, ja, ik zie daar ook al een spontane S. Ja. Uh, dat houdt in dat, uh, ja, dat die S het voorlopig nog even overneemt van, uh, van de verandering. Mm -hmm. Dus uh, voorlopig zijn we nog niet aan dit type bos toe. <laughs> Want dat is natuurlijk het hele idee achter het klimaatbos. Hè? Uh, zoveel mogelijk CO2 afvangen door al die bomen aan te planten. Wat doet nou zo'n bos? Dat neemt 200 ton CO2 op, dat is wat 20 gezinnen, zeg maar. Ja. Dat is op zich niks, maar als symboolfunctie heeft het een hele grote waarde. Mm -hmm. En daardoor hebben ook heel veel mensen gehoord wat het probleem is... en er ook daadwerkelijk iets aan bijgedragen door een boom te planten. En wat is er nou mooier dan een boom planten? En wat is er nou mooier om nu te zien hoe goed die boom doen doet... en hoe groot het bos al wat geworden is. Dus het is een manier om mensen te betrekken hierbij? Ja hoor, daar was het voor bedoeld en is het nog steeds voor bedoeld. Wanneer moeten we komen kijken? Over vijf jaar? Nou, nu zondag zeker. Ja, natuurlijk. En dan, wij? En, en, ja, ook komen we over vijf jaar maar weer terug. Nice. Gaan, we, gaan we weer een wandeling doen. Is het nog een woud? Dan is het echt een woud, ja. ja. Nou, heeft u dat klimaatpost nou altijd alles eens met eigen ogen willen zien? Dat kan natuurlijk altijd, maar zeker vandaag. Uh, want vandaag is het er feest. Ja, of over vijf jaar, dan is of het een over... woud. Ja, dat ja, maar ik probeer dat feest even te promoten, ja, man. Over vijf jaar kan het ook, maar het kan ook vandaag. Vanaf elf uur is er een klein festival en een kinderprogramma. Um, kijk voor meer informatie gewoon even op onze website vrogevogels.vara.nl. Een stuk van de bohemse componist Matiega was dit. Het menuet uit de Serenade Opers 8. Um, jij haalde adem om iets te zeggen en je zit met ja, je verrekijkertje klaar. Ja, um, ik, ik zit met mijn verrekijkertje hier naar buiten te loeren. En het is grappig, want iedere week strijkt er een ander, uh, iets anders neer hier op het veld uh, voor, uh, voor Stadzicht. Twee weken geleden was dat zo'n hele grote zwemm kwikstaartjes. Uh, mm -hmm. En... Uh, uh, ook een, nog heel veel we afgelopen weken. Maar nu helemaal geen boerenzwaluwen meer. Misschien zijn ze nu echt uh, vertrokken. In ieder geval hier bij het Naar de Meer. Maar nu zitten er heel veel uh, houtduiven. Een heleboel. Ik tel er zo 15. En die zitten ook een beetje te pikken. Want het is nu, nu uh, gemaaid. Dus je zitten een beetje te pikken tussen tussen de stoppels. Oké, okay. goed, we gaan naar Arita Baijens. Want ruim drie maanden geleden was milieubioloog Arita Baijens... bij ons de gast om te vertellen over haar zoektocht naar het paradijs. En ze stond op het punt om te vertrekken naar de Altai... In een intrigerend berggebied op de grens van Rusland, China, Kazachstan en Mongolië. Met een kleine groep mensen uit die streek trekt Arita... met vier paarden en een kameel naar het mythische Shambhala. En ze doet regelmatig verslag in vroege vogels... vandaag vanuit het Mongolische altaai Ik ben inmiddels in Mongolië aangeland. Het uiterste westen, de Altaibergen. En ik zal even beschrijven hoe het hier uitziet. Echt waanzinnige lucht. Met wolken die ja, van donkergrijs en dreigend tot prachtige witte wolken... en dan heuvels die lijken bedekt met groen fluweel. En ik zit zelf op een hoge berg... In een heilige vallei. Heilig, omdat hier heel veel uh, rotschavures zijn. In dit gebied moeten zo'n 700 uh, archalieschapen zijn. En 370 ibexen. Die worden elke winter geteld. Maar uh, ja, ik zie er dus geen eentje. Uh, het enige wat ik gezien heb zijn grote edelherten. Vier. er staken een rivierbedding over. Echt prachtige grote exemplaren. Met van die trotse weien. En nu ik dan in deze vallei ben aangeland, dacht ik... in plaats van te gaan vertellen over het gedrag van dieren... en waar ik ze vind en hoe ze eruit zien... is het misschien interessanter om eens te kijken naar de relatie tussen mensen en dieren. Nu, maar ook 3000 jaar geleden. Want deze vallei, al die afbeeldingen die hier zijn... die dateren echt van duizenden jaren geleden. En ik heb al afbeeldingen gezien van een sneeuwluipaard, van een maral, edelhert en een aantal andere beesten... maar volgens Wayne Poulsen, mijn reismaatje... moeten hier ook afbeeldingen zijn van maral, dus edelhert... maar dan van een mythologische maral. En dat moet iets zeggen over hoe mensen vroeger tegen dieren aankeken. In ieder geval tegen dat edelhert. Ja, ik ben nu met hem op zoek naar zo'n afbeelding. Maar het is zo simpel niet, want die vallei is echt krankzinnig groot. Nou, ik ga weer even verder... Nou, oh, Wayne die roept me. Die heeft iets bijzonders gevonden. Wauw, jezus, Mina. Zo, zoiets heb ik echt nog nooit gezien. Een enorm grote afbeelding van een edelhert. Maar niet een gewoon edelhert. Een heel langrijk lichaam. Het gewei zou je kunnen zien als ja, een calligrafie. En de ik weet niet wat ik daarvan moet maken. Die afbeelding die ik hier voor me zie, die ongeveer een meter lang is. En die vol, ja, Wayne heeft nog nooit zoiets gezien. Hij zegt het is echt een fantastisch exemplaar. Is niet zozeer een rotsgravure. als wel een hiëroglief volgens hem. En het is achtergelaten door mensen die hier zo'n 3000 jaar geleden woonden. En het edelhert vliegt naar de hemel. En terwijl hij dat doet transformeert hij in een witte gans. Dus hij heeft de bek van een gans. En de gans stelt in de Altai het vervoermiddel van de ziel voor. Het is wit. Het vliegt rechtstreeks op als hij uh, uit de struiken komt en gaat dus op weg naar de hemelgod Tenger. En dat lichaam van het edelhert, dat wordt eigenlijk gezien als de belichaming van alle nobele kwaliteiten van de mens. En de gans vervoert al die nobele kwaliteiten, inclusief de ziel, naar de hemel. En je vindt restanten van dat geloof ook nu nog. Niet overal, want er wonen hier heel veel mensen uit Kazachstan. Kazachs zijn moslims, die denken er allemaal wat anders over. Maar je hebt ook mensen die het shamanisme aanhangen. En in dat geloof zijn dieren meer dan zeg maar, vlees met een velletje eromheen. Er huizen geesten in en er zijn bepaalde dieren die mag je niet jagen... zoals beren, sneeuwluipaarden. En ook het edelhert is voor hen een totemdier... Je kan erom lachen, hè? want waarom zou de natuur bezield zijn? Maar juist omdat mensen dat geloven... zijn er toch heel veel planten en dieren bewaard gebleven... die, als ze er anders over zouden denken, misschien uitgestorven zouden zijn. Dus ja, het heeft mijn grote sympathie, moet ik zeggen. Hoewel ik als bioloog daar wat sceptisch over heb gedacht... ben ik nu toch geneigd naar mijn reizen hier door Kazachstan, China en nu Mongolië... om... Um, zulke ideeën te verwelkomen. Het doet meer voor de natuur, meer goeds... dan de ideeën die wij erop nahouden. Nou ja, ik ga verder met zoeken. Wie weet wat ik nog tegenkom. Ja, en over twee weken is Arita weer in Nederland. En ja. dan schuift ze natuurlijk direct bij ons aan. Ja, leuk. Daar hebben we zin in. Afgedankte auto's eindigen veelal in Afrika. Maar wat gebeurt er als je het omdraait? Als je in Ghana een auto bouwt en die terugbrengt naar Nederland? Hier krijgen ze stof voor elkaar om uh, complete auto's uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Beeldend kunstenaar Melis Smets vertrok naar de grootste openluchtautowerkplaats in West-Afrika. Nou, de pedalen zijn eraf uh, gekomen. Een mission impossible. Het bouwen van een auto in drie maanden in de documentaire Een Afrikaanse auto. Radio 1. Vanavond 9 uur in Holland Doc Radio. Het nieuws van alle kanten. Zonder gevolgen. Vanaf volgend jaar mogen we minder pensioen opbouwen. Ook de 67 jaar is niet meer heilig. Verder economisch niet. Moet ik nou blijven sparen voor later? Of extra aflossen op mijn hypotheek?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 Omdat we ongezond leven, zullen in de toekomst steeds meer mensen op jonge leeftijd dement worden. Zoals Tilly. Ze is 52 als ze te horen krijgt dat ze Alzheimer heeft. Sindsdien zorgt haar man Peter voor haar. Het is een afscheid nemen van je partner bij het leven. Vanavond in Kruispunt, 11 uur, RKK, Nederland 2. Waar denkt u aan bij de Peugeot 508 Hybrid voor met 200 pk? Wij dachten meer aan...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 Geef een heerlijke avond uit met de nationale Dinecheck. Kijk op dinecheck.nl. Ook interim managers en financials gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Dit is Radio 1.